Wij willen nu eindigen met dankzegging en in onze voorbeden willen we gedenken dat deze week mevrouw van de Berg ten klooster Ridderstraat 23 in de Wezenlanden is opgenomen en ook geopereerd. Mevrouw ten klooster Kraak Nieuwstraat 10 is enkele dagen opgenomen geweest in het Sofia, dus ook nu thuis en zij kwam met goede berichten naar huis. De heer ten klooster, Haat klooster, Boerweg 7, mocht ook goede berichten horen. Zijn behandelingen zijn nu klaar. Mevrouw Biesepol Drost, Mühlerstraat 33, is naar de Hazelaar gegaan. Er was vreugde in het gezin Bakker, Visselerstraat 12. Zij ontvingen uit Gods hand een zoon, een broertje. En hij kreeg de naam Hendrik Marinus, maar zijn roepnaam zal Mans zijn. Prins Constantijn en prinses Laurentin ontvingen gisteren een dochter die de naam Leonore kreeg. En dus ook onze koningin, een kleinkind. We willen het bruidspaar Aad en Elsbeth gedenken, als ook de pinksterzendingscollecte waar u straks de gave voor mag geven. Laat ons danken en bidden. Heren onze God, wij danken U dat wij hier vanmorgen samen mochten zijn. Dat U het gaf dat we in alle vrede en vreugde zo hier waren, daar waar Uw Heilige Geest werkt. En heren, zoudt u uw geest willen gebieden, dat hij bij ons wil zijn en in ons zal wonen en niet meer van ons zal wijken. Ja, hoe sterk is uw tegenstander Satan en hoe voelen we vaak in onze harten dat geweldige gevecht dat gevoerd wordt, dat gestreden wordt, heren. Wilt u ons genade in de Heer Jezus Christus allen hier in de kerk en ook thuis de overwinning geven. Heere? hoe hebben we dat nodig om zo ook voor u te mogen werken en werven. Op de plaats waar u ons hebt gesteld in het gezin, in de familie op onze werkplek, daar waar u ons vrijwillige taken laat doen, daar waar we, Heere God, wat dan ook te doen hebben, geef alstublieft uw zegeningen door het geloof en geloof. We danken u dat van mevrouw Van den Berg uit de Ridderstraat goede berichten kwamen. En we bidden, Heere, wilt u haar verder doen herstellen... Wat bent u goed geweest voor mevrouw ten Klooster uit de Nieuwstraat 10. Die toch wel bange dagen heeft gekend. Maar nu weer thuis is. Heren, leer ons daarvoor te danken. Ook broeder ten Klooster van Boerweg 7. Hoorde goede berichten. Na alle behandelingen die hij heeft gehad. En we brengen u daarvoor de dank. O vader. Wil hem zijn vrouw en zijn zoon bij de voorduur uw zegen doen gevoelen. Wil zijn met mevrouw Biesepal die nu in de Hazelaar verblijft. Heren u kent haar nood, u kent haar zorg. We vragen van u. Vader in de hemel wil haar verder geleiden. Dank u wel dat mans geboren werd. Bij vader en moeder Bakker. In de Visselerstraat. Heren. Hij kwam uit uw hand en u hebt het in de armen van die vader en die moeder gelegd. Wilt u dat kleine manneke gedenken, dat hij niet mans wordt in de wereld, maar veel mans zal zijn in uw koninkrijk. O, zijn we dan klein en blijven we klein. Dank u wel dat ook onze koningin weer grootmoeder mocht worden. Dat u die vader en moeder hebt gezegend. O God, wilt u zo ons koningshuis gedenken. Wil ook daar uw geest doen waaien. Dat uw geest ook onze koningin de ware wijsheid leert. Dat ze ook leiding geven mag voor zover zij dat kan. En haar invloed reikt dat het van u gegeven is tot heil van ons volk en tot behoud van een ieder die hier woont. We bidden voor Aad en Elsbet. Wilt u bij ze zijn als de grote dag van het huwelijk gekomen is? Wilt u ze aan elkaar verbinden? Ja, wilt u, Heere God, de derde zijn in de bond die zij sluiten? Het drievoudig snoer wordt toch niet verbroken zo gemakkelijk. En zeker als u de kracht van hun kracht wil zijn. Geef, heren, dat ook Elsbeth hier naar onze gemeente kan en mag overkomen. En dat ze ook u, u hier telkens mag ontmoeten. We bidden, heren, voor de gaven die we afzonderen. Geef dat het gaven mogen zijn. Opdat, ja, uw koninkrijk verder wordt gedragen. We denken ook vanmorgen aan Anita die namens, mede namens ons is uitgezonden in Albanië... en die daar, here, tracht uw naam bekend te maken... en uw naam groot te maken. Om daar ook mensen jaloers te maken... op dat geheim dat u aan uw kinderen geeft. Heilige Geest wil in dat land zijn... waar nog zoveel dingen... Onder de doem van het bijgeloof en het occulte liggen. Wilt u Satan, Heere God. Wilt u die binden. Opdat daar een ruime en een vrije baan komt. Voor uw koninkrijk. Ja, wilt u die zegen schenken aan alle werkers. Op welke post ook in deze wereld. Ver weg of dichtbij. U bouwt toch uw kerk. Op de zes continenten. En u grondvest hem in en op de Heer Jezus Christus. Heren, toon ons uw macht. En doe ons uw heerlijkheid gevoelen. Geef ons zo gezegende dagen. Breng ons vanavond opnieuw onder uw woord. En ook morgen, dat het ons om het woord van het heil mag gaan. We bidden dat om Jezus wil. Voor jong en oud en groot en klein. Amen. Psalm 106, het laatste vers, is onze slotzang.